Je bent de Alpen in gegaan, want de winter komt eraan. aan. is niet zo vette de worst en een snapje voor de dorst. Je laat je vrienden in de baan, dat je op de skis kan staan. Smeerdag zon, een uur of vier, dan op je het vertier. In die hutte op de houten banken, ja, dan nou zing je deze melodie. Je blijft op de been door deze mooie klanken, leven de afreski. Vroeg, dan rol je uit de kroeg Maar een kater heb je niet Want van deze nachten krijg je nooit genoeg Leven de apres niet.